Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nederland is uitgenodigd voor overleg over het Duitse voorstel... om de Europese Unie democratischer en slagvaardiger te maken met een Europese grondwet. Dat heeft minister Roosentaal bekendgemaakt na overleg met zijn EU-collega's in Denemarken. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle... heeft een aantal landen uitgenodigd voor een eerste informele discussie...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 Vrijdagmiddag en net drie uur geweest tijdens weer voor de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen drie en vijf komt hij voorbij hier op CFM Zandvoort. Een 22e jaar nog weer van deze hitlijst. Oplevering 10 van vandaag, 9 maart alweer in 2012. Deze week in de lijst in totaal 20 stijgers. Geen enkele zittenblijver, 18 dalers en twee nieuwe binnenkomers.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 This touch. I'm so happy you came in my life 36 van deze week in handen van Rihanna, you're the one. Alweer 17 weken in de lijst, dus ook wel van 30 naar 36. De <kijntje> hoogste nou, binnenkomen deze week vinden we dan op 35 een single van uh, Adele Emily Zandé. En dat is een uh, Schotse singer en songwriter. En geboren op 20 mei van het prachtige jaar 1987. Heeft uh, zelf al een diploma als arts met een aanvullende graad in de neurowetenschap van de Universiteit van Glasgow. In augustus 2011 verscheen haar solo-single Heaven. In november van vorig jaar de opvolger Daddy. En beide als voorloper op haar debuutalbum. Wat op 6 februari van dit jaar uitkomt. More versions of events. Zo zou het horen op de debuutsingle van Chipmunk. En op A Read All About It van Professor Green. Stuk voor stuk allemaal hitnoteringen. Ze heeft ook reeds nummers voor onder andere Sherry Lloyd, Susan Ball, Perry Cladis, Cheryl Cole en Tiny Tampa.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 Tweede week gaat hij omhoog van 38 naar 1 en 30. <totstuk>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 Terwijl het voor wordt op zaterdag team zo'n beetje half de studio verbouwd in uh, weggaat Kunnen wij rustig verder Want uh, 15 uh, Spencer Hill, dus 10 weken believe it. 15 weken alweer voor uh, Bruno Mars It Will Rain. Van uh, 28 zakken zijn naar 32. Chris Brown hoorde zijn nieuwe single Turn Up the Music. Staat twee weken in de lijst en gaat van 38 naar 31. De plaat die ook twee weken in de lijst staat. Live, live, my live my life, the Far East Movement samen met Justin Bieber.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 Shake, I got dough, down a bake. Yeah. Oh, oh, oh, Dirty bass, ghetto girl, you drive me, hell yeah, dirty bass. No no matter where we be at, VIP or in the sea, like, all we need to start it is some speakers in my G-chat. I spy a couple hotties hollering where the party we at? Girl, moving like Pilates, put your head where you knee at. oh. oh.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 Mocht je nou allemaal te snel gaan en wil je straks nog eens terugkijken wie nou ook alweer waar stond, dat kan. Vanaf 5 uur staat de lijst weer op internet. www.zfmzandvoort.nl en dan even op de Euro Breakdown klikken en dan krijg je ze alle 40 onder elkaar nog even te zien. En mocht je niet kunnen luisteren op vrijdagmiddag, dan doen we het gewoon op zaterdag allemaal nog een keer. Hè. dan tussen 7 en 9 komen ze alle 40 nog een keer voorbij. Zo ook birdie. Het ritme van Ladies and gentlemen, let's go! Hit oh, staat met People Help The People deze week op nummer 29. TV. Op kanaal 45. 45. ...tussen Simple Plan en de man die we leerden kennen... ...van Waka Waka, it's time for Africa. Kaneen heb ik het dan natuurlijk over. In de tweede week gaat hun single omhoog van 32 naar 28. En voor Birdie in de derde week... ...People Help the People, 5 plaatsen omhoog van 34 naar 29. We gaan verder de lijst omhoog. Tiny Tempo, SDR All Love, Suicide... ...zak deze week eh, 13 weken trouwens in de lijst. Nu van 22 naar 27. En Winston's omhoog over Train Drive-by... ...staat nu drie weken in de lijst. Gaat omhoog van 31 naar 26.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 countdown of the continent. Jump a Smoke as alone again in de vijf van 25 naar 23.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 In de derde week omhoog van 31 naar 26 Coldplay en Charlie Brown zakken vier plaatsen in de 14e week naar 25 Ed Sheeran en zijn Lego Huis van de 15 weken zakken van 20 naar 24 Alicia Reed en Jim Smokers Alone Again dus in de 5e week omhoog van 15 naar 23 Watching the Easy Way Out in de 13e week het van 19 naar 22 Lady Gaga Mary the Night 10 weken zak van 15 naar 21 Jean-Paul She Mind is de slechtste plaats van deze week Althans in ieder geval de snelste daler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 Dagmiddag is 3 en 5 De grootste hit van Europa met Short Van Dop Het's de prijs I got voor the lies I've told that the truth is So we have